Zijn. Niemand heeft de waarheid vol in beeld, maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld, leef. De eerste Big Brother op tv. Wat een spektakel was dat. En dit was de tune daarvan. Je Leef, de single van uh, Han van Eyck. 7 over 3, Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur 2 van dit programma. En wat gaan we in de uur 2 allemaal doen, Cor? Ja, we gaan in de tweede uur gaan we zometeen een interview doen met Jan Konijn. Die is al aangeschoven aan, aan de tafel. Uh, we hebben om half 4 hebben we de evenementenagenda. En we hebben nog wat zandwoord nieuws wat we tussendoor zullen gaan presenteren. Geen Sinterklaasliedjes meer. Nee, voorlopig even niet. Ben je er klaar mee? Ja, nou ja, weet je. Er zijn natuurlijk heel veel Sinterklaasliedjes. Maar ze zijn allemaal een beetje van hetzelfde. En het enige wat jij draaide is Sinterklaas, wie kent hem niet. Dat is dan nog een beetje een klassieker die ook nog leuk is voor onze leeftijd. Maar voor de rest houdt het gewoon op. Dus dat gaan we niet meer doen. En um, ja, we hebben natuurlijk na uh, vier uur hebben we een interview met Jaap Koper. En die gaat dan iets vertellen over de door hem gestarte petitie over de Formule 1. Want ja, er is in Bloemenal zijn er alweer verontrustende ontwikkelingen. En er zijn mensen dan in de raad die zijn daar tegen. Om te ja, en te dat doen. zal ik jou vertellen zo meteen. Over een paar minuten dan zijn er collega's uit Emmen uh, hier. Oh, kijk. Die komen even kijken bij ons. Nou, hartstikke leuk. Dan kunnen ze even zien hoe wij het hier allemaal geregeld hebben. En uh, kunnen we na vijf nog even praten met ze. Nou, we hebben om half vijf het dier van de week. En om kwart voor vijf het gedicht geschreven door Imka Drommel. En het gaat over haar vader. Oké. Okay. Dat dus uh, in de komende twee uur van Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we zo dadelijk uh, praten met, uh, met de heer Hans Konijn. Hè? Jan Is Konijn. Goed? Jan, Hans. Hans, oké. Okay. Ja, helemaal goed. Dat naar de twee platen die je nou krijgt. singel van Sheep Trick en I Want You To Want Me... is uiteraard bekend geworden in deze live-versie... juist voor je draaide bij Zofot op Zaterdag. Inderdaad, lekkere muziek uit de jaren tachtig. Zo dadelijk gaan we het met de gast van vanmiddag hebben... over een boek wat hij geschreven heeft. We hebben het over Hans Konijn. Hij is vanmiddag te gast hier bij CFM aan de Tolweg 10A. Dat gaan we doen na het volgende plaatje van Womerk en Even eveneens uit de jaren tachtig. Zaterdag merkt we het al, Cor, in de Chin Chin aan de Haltestraat. Jaren tachtige muziek enorm populair. Ja, dat was een groot succes. Tijdens success. die reunie werd het ook flink gedraaid, inderdaad. Zo ook deze single van Womerk en Womerk en de teardrops. Ja, vanmiddag de gast hier in de studio is Hans Konijn. Hij heeft een boek gemaakt over de politie van Zandvoort. Ja, het is eigenlijk de gemeentepolitie. Hans, van harte welkom. Dankjewel. En uh, wij hebben elkaar eigenlijk nog nooit echt gezien. Alleen maar gesproken via de telefoon en gemaild. Klopt. Dat doet wel jaren <lacht> volgens mij. En jij kwam uh, via Arie Koper... Uh, kwam jouw bericht uh, bij mij terecht... dat jij een uh, boek aan het maken was... over de gemeentepolitie van Zandvoort. Nou, laat ik als eerste eens vragen. Hoe kom je daar nou bij om dat te doen? <lacht> nou, dat, dat was een heel uh, lang een wens uh, voor mij om dat te doen. Ik, ik heb zelf lange tijd gewerkt bij de gemeentepolitie Zandvoort. Uh, vanaf... 1973. Uh, en uh, toen uiteindelijk in 1994 uh, politie Zandvoort ophield te bestaan, de gemeentepolitie althans, en overging aan de regionale politie, uh, toen heb ik zeker gedacht van nou dan moet ik ook eens een keertje wat aan gaan doen. We hadden inmiddels al zoveel gezien aan uh, archiefmateriaal wat, wat leuk was, maar ook om het uh, voortbestaan van de gemeentepolitie toch nog uh, enigszins te waarborgen, uh, was ik al van plan te gaan maken. Maar een plan uitvoeren, dat, uh, dat is best wel lastig. Uh, zeker in die periode, als je ook nog een uitgever moet gaan zoeken... om, om uh, uiteindelijk het boek te laten maken. Dus, uh, maar ja, tijd uh, was aan het verstrijken. En uh, de mogelijkheden werden eigenlijk wat makkelijker. En nadat ik gepensioneerd was, uh, heb ik tegen mijn vrouw gezegd... Van, uh, nou doe ik het of ik doe het niet. Dus ik heb het gedaan. En uh, uiteindelijk uh, is het boek uh, er gekomen. Ja. Ik heb het boek uh, hier voor me. Het staat op uh, gemeentepolitie Zandvoort en uh, 181 jaar. Um, ik heb natuurlijk ook allemaal oude foto's vroeger gezien van uh, de gemeentepolitie. En dan zie je dus een groep mensen staan, 25, 30 uh, politieagenten. En die staan dan op, het, uh, op de trap bij het raadhuis. En dat is vandaag de dag natuurlijk iets heel anders. Ja. En al die politieagenten woonden in Zandvoort... Ja. Want ja, je mocht bij de gemeente politie Zandvoort als je in Zandvoort woonde. Dat is natuurlijk, op een gegeven moment is dat losgelaten. Ja, ja, ja, ja. Waren daar nou uh, voordelen of nadelen aan dat, dat de politieagenten in Zandvoort woonden? Um, er zaten natuurlijk voordelen aan, want er zat ook nog eens een keer voorkeurswoningen aan, uh, aan vast. Dus op het moment dat je aangesteld werd, uh, kon je ook min of meer rekenen op een woning die voor jou uh, stond. Dat was volgens mij ook voor gemeenteambtenaren, maar zeker ook voor politieambtenaren. Dus dat was het grote voordeel. Uh, het nadeel vond ik uiteindelijk uh, van het werken in een relatief kleine gemeente. Uh, dan ben je ook wel heel erg bekend. En je staat ook natuurlijk uh, iedere keer in de schijnwerpers. Uh, ook uh, al ben je niet in, in dienst. Dat vond ik voor mezelf een, uh, een, een nadeel. Uh, dus in, in dat opzicht was ik blij uiteindelijk dat ik ging verhuizen in de richting van de politie Haarlem. Want kon ik gewoon wonen in Zandvoort en uh, mezelf zijn en uh, werken elders. Ja, want als je dan. Uh, vroeger had je natuurlijk geen handhaving. deed de politie ook de bekeuringen voor. voor fout parkeren. ja. ja dan ja. kom je dan bij. Uh, winkelstraat en dan staat je buurman staat verkeerd geparkeerd. ja, die kunt natuurlijk niet overstaan. die moet je bekeuren. Nee, erger en als je nog. dan je ziet. dan, uh, dan steekt hij je banden. zelfs lekker. erger <laughs> ja. nog, het zal je vrouw zijn die er staat. die moet, moet je die ook wel overslaan. Uh, dan. Uh, nou, er waren. Uh, zeker collega's met. Uh, die heel erg principieel waren. Uh, ik was dat eerlijk gezegd niet zo. Ik was ook niet zo erg geschikt voor straatagent. Want ik vond het eigenlijk al heel snel onzin om iemand een bekeuring te geven. Uh, als het niet echt strikt noodzakelijk uh, was. Dus uh, ik ben ook niet zo lang in Uniformdienst geweest. Uh, dus in dat opzicht uh, heb ik uh, het niet zo heel erg moeilijk gehad. Nooit uh, beschadigingen in je auto gehad? <laughs> uh, wel een keertje. En dat is, ja, dat, dat is ook natuurlijk het risico. Ik woonde op een hoekhuis en daar hadden we... Een konijn in, het, in, de, in de tuin staan. En die is een keer verdwenen, inderdaad. Die vond ik een paar dagen later ergens terug in een kelder elders onder een flat. Nou, oh, een beetje wraakactie geweest. Nou, ik, ik, of was het kerst? Ik, ik, ik, ik denk... Nee, ook nog ineens. Het was hoogzomer, want dan stond hij niet buiten. Maar het was, ik denk, wat meer qua Ja. Nou, je hebt, dat heb je tegen me verteld, 75 exemplaren van dit, dit boek laten maken. Het is echt een schitterend boek. Het is hardcover. En voor de prijs, uh, ja, hij is helaas niet te koop. Maar als ik er dan doorheen blader, dan heb je daar echt een heleboel research in gestoken. Ja, ja het was, nou, dat, dat, dat, dat is het zeker geweest. Maar goed, daar heb ik al gezegd, daar heb ik ook een groot aantal jaren voor uh, genomen om dat uh, te doen. Ten eerste was mijn voedsel natuurlijk het archief van de gemeente politie Zandvoort zelf... Uh, daarnaast kon ik ook nog gebruik maken van het archief van de gemeente uh, Zandvoort. In die periode was de privacyreglementen uh, iets, uh, iets wat, wat uh, makkelijker om het zo maar uh, te zeggen. Um, maar zeker ook met de komst van internet uh, heb ik ook heel veel extra uh, uh, kennis en uh, mogelijkheden opgedaan om, uh, om het aan te kunnen vullen. Dus uh, al met al uh, is, het, is het toch een, een redelijk document geworden denk ik. Ja. ja. Als mensen dan uh, oude foto's zien van, uh, van vroeger... en ze zien het oude politiebureau, de voormalige school... dan komt er altijd een beetje nostalgie van ja de goede oude tijd. Hoe was dat politiebureau nou? Was dat nou echt zo'n mooi politiebureau... of was het gewoon een oud gebouw wat altijd koud was? Nou, sowieso was het een oud bureau. En dat, dat, dat uh, uitte zich vooral in, in, in hetzelfde gebied. Uh, want uh, ik weet niet of er iemand is die luistert die er ooit gezeten heeft. Maar die zal het bevestigen dat er... Uh, nou, dat waren middeleeuwskerkers uh, zo'n beetje. Dus daaraan kon je vooral zien dat het een, een heel oud gebouw uh, was. Maar dat is toch helemaal niet erg, joh. Dan, Dan moeten ze maar geen, geen, geen vervelende dingen doen. Nee, nee, er was altijd iemand die zei ze zitten er niet voor zweetsocken. Dat is natuurlijk ook uh, zo, maar aan de andere kant, ja, het moest wel een beetje... Mee. Ik vond het soms zelfs wel uh, wat vervelend om mensen daarin uh, in te zetten. Sommigen verdienden het uh, dubbel, maar uh, waren er ook bij die dat absoluut... Maar daaraan zag je dat het een oud bureau was. Maar het had natuurlijk wel wat en je mocht er ook van alles uh, daar, je kon er ook van alles daar... Uh, grappen uithalen met water gooien... Uh, wat al niet meer, uh, dat soort zaken. Uh, ja, die werden er wel uitgehaald. En toen het nieuwe bureau kwam... was dat toch wel uh, een beetje verleden tijd. Ja, het ja. ja, ziet er wel anders uit. Een uh, beetje meer glas. Ja, erg veel glas... Heel erg veel. Warm ook in de, in de zomer? <laughs> nou, dat glas was niet voor niks. Want het was de bedoeling dat, dat juist de bronnen waren... voor de warmte die dus opgeslagen konden worden. En daarmee kon het bureau weer verwarmd worden. Maar dat was een techniek, een milieutechniek... die kennelijk zijn tijd al ver vooruit was... maar nog niet echt ontwikkeld. Ja. Dus dat heeft eigenlijk ook niet altijd gewerkt. Maar daar waren echt die, die voorkassen waren daar, daarvoor. Um, maar ja, kijk, qua bureau was het natuurlijk... honderd uh, keer beter, groter, mooier... Ja, ik, ik, ik denk dat we daarop vooruit gegaan zijn. Toen ja. um, hoe lang heb je erover gedaan, over dit boek, om dit uh, te maken? Om het werkelijk in elkaar te zetten. Um, ik had eerst een hele andere opzet. En nu ben ik uitgegaan zeg maar, van mensen zelf die gewerkt uh, hebben. Daar heb ik ongeveer nou, zeg maar anderhalf jaar over gedaan. Um, maar echt het idee um, en de wens, die lagen er al veel langer. Maar deze opzet daar zit ongeveer anderhalf jaar werk. Ja, het is niet te koop. Nou, het is niet de koop. Of nog wel? Ja, jij wil het wel verkopen, geloof ik. Maar, uh... <lacht> nou, ik, niet ik, maar... <lacht> Je had plannen. Uh, ik heb er nog een paar. Uh, maar stel dat er nog mensen zijn die uh, zeggen van... God, dit is het. Uh, dat wil ik absoluut graag hebben. Uh, kijk, als er voldoende mensen zijn... Want het is natuurlijk een, een financiering die ik zelf uh, doe. Uh, en dan wil ik wel een beetje zeker weten dat ik ze ook kwijtraak. Want ik ben er wel verknocht dan. Maar niet aan honderd uh, van de eerste ja, dus als uh, de Bruna, bijvoorbeeld, hè, meneer Balkenende, die, uh, die daar de bedrijfsvoering doet... die, uh, die bestelt er 250 bij jou voor de verkoop, dan kan dat nog. Ja, absoluut. Maar mensen kunnen ook gewoon jou persoonlijk nog... Uh, jouwer, jouwer. Ja, jouwer. Ach. En dat wil je dan ook vertellen per e-mail, hoe ze dat kunnen doen? Uh, nou, het, ik denk dat het makkelijkste is om via de e-mail uh, te gaan. En uh, als je wilt, kan ik mijn ja, e-mail ja. uh, adressen. Dat is j.konijn6, stijvertje 6, at planet.nl Dus j.konijn6 at Nou, dat in ieder geval dankjewel. Nou, nu is natuurlijk jouw taak zit erop, hè. Dit boek is gemaakt. Ja. Zit er nog een tweede boek aan te komen voor een ander onderwerp? Zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen met de reservepolitie? Ja, de reservepolitie is hier en niet aan bod gekomen. Dat is voldoende, uiteraard veel later, want die pas in 1946 zijn ontstaan. Maar daar zou zeker nog wel denk ik een uitdaging in zitten. Ja. Nou, ik daag je uit. Nou, ja, ik hier heb hier voor jou over. een heleboel foto's. Nou, kijk aan. Het, uh, ik, ik heb ook nog wel het, het een en ander materiaal. Dus uh, in dat opzicht uh, kunnen we nog wel Ik heb aan. zelfs nog veel materiaal van de schietbaan, toen die nog geen uh, operatie was. Ja, dat is inderdaad. Een, uh, vooral het circuitgebied was natuurlijk voor de reservepolitie uh, het gebied. Uh, ja. Dus, uh, ja, het is een mooi groot korps geweest. Net zo groot overigens als het voor zelf... Uh, dat was wel vrij uniek. Ja, ja, ik had diverse mensen in het verleden gesproken. En ik heb allemaal foto's gekregen. Onder andere van mevrouw Herfst. Van ja, Arie Herfst die ja, daarbij gezeten ja, had. Een ja. mooi plakboek met al die foto's van de, van de wandeltochten in Nijmegen en zo. En ik, van ja, ik heb er maar een Facebookpagina van gemaakt. Maar ja, een heleboel mensen die weten dat niet meer. Of die kunnen dat niet vinden. En het is gewoon leuk. Het is een stukje nostalgie. Het is onderdeel van de Zandvoortse geschiedenis. En ik ben van het bewaren. Maar dan wel gebundeld. Ja, het is, het is zeker een uitdaging, omdat natuurlijk uh, reservepolitie uh, iets aparts uh, is. Het is ja. weliswaar gelinkt aan, maar het waren toch uh, uiteindelijk mensen die een normale baan hadden. Maar daarnaast nog uh, hun tijd gaven aan het, uh, het dienen bij de reservepolitie. En uh, ja, dat was toch een vrij hechte club uh, ook. En, uh, ja, ze verdienen het wellicht uh, ook wel om, om daar iets meer uh, van te horen of te lezen. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Tegen die tijd uh, zullen we wel alweer een keer uitnodigen. Noem nog één keer je e-mailadres waarop mensen eventueel uh, vragen kunnen stellen voor, de, voor dit boek. j.konijn6 at kpnplanet.nl Nou, ik wil je hartelijk danken voor je komst en ook voor het, uh, voor het boek wat je mij uh, hebt meegebracht voor mij. Ik zal hem zometeen na de uitzending betalen. Ja, daar kwam ik alleen voor natuurlijk. Even de financiën <laughs> regelen. Ja, heel goed. Ja, Oké, okay. okay, meneer Konijn. Bedankt voor de komst naar de studio. En we wachten het boek af hè, over de reservepolitie. Wie weet, misschien komt mijn vader ook nog wel langs in dat boek. Ja, daarom. Ja, leuk. Het is dus zo mooi. We hadden net Hans Kornijnen in de uitzending. Hij heeft een boek gemaakt, eigenlijk een beetje gewoon voor de, voor, de, voor de lol, om het zo maar te zeggen. Omdat hij dat mooi vindt over de politie van Zandvoorts. En Kordraai gaat er meteen een paar honderd laten verkopen door de Bruna Balken. Ja, maar Rob, het is nog gewoon zo. Mensen willen dat boek gewoon hebben. Je staat in de kassa, voor de kassa bij de Bruna je wil wat kopen daar. En je ziet het boek liggen. Het is Voor een hele schappelijke prijs is het te koop. En dan wil je het gewoon hebben. Is ook, zo, is ook zo. En het is gewoon jammer dat het nu al niet uh, te koop is daar. Want ja, het Sinterklaas zit eraan te komen. Kerst zit eraan te kopen. Ja, dan, dan, dan, dan zijn het natuurlijk hele leuke kerstcadeautjes. Het is onder de 20 euro. En het uh, e-mailadres van uh, meneer Konijn... j.konijn... at Nee, j.konijn6... Oh ja, de 6 vergeten. at kpnplanet.nl Heel goed. Het is tijd voor de evenementagenda. Ja, ik ben nog even een telefoonnummer aan het opschrijven, Rob... Want dat wil ik nog even vermelden zometeen. En dan gaan we daarna de evenementenagenda doen. Ik heb het muziekje natuurlijk al ingestart om mij een beetje nerveus te maken. Maar dat maakt hem niet uit. Ik ga gewoon door. <laughs> um... Allemaal live geregeld. Helemaal goed. Ja, nou, uh, 11 november is dus het uh, culinair rondje Zandvoort. En uh, een culinair rondje dat wordt georganiseerd door uh, Lotte Ganster... En deelname is daar 49,50 euro. Nou, wijn aan Zee, Aapestaartje, ganserlotte.nl, dan kunt u dat doen. Dat, is, dat heb ik één keer gedaan. Het is heel leuk. Maar je komt wel enigszins. Uh, ja, ja, ja. Beschonken, ik ik zie ze wel eens uh, lopen. Dan denk ik, oké. Okay. Ja, die doen mee met het culinaire rondje. Ja, dat zie je dan meteen. Maar Dat was zo'n uh, rondje dorp hoor, vorige week. Ja, ja, ook, ook zo'n rondje. Ja, nou, dus 11 de... november is de dag. Ja, en uh, 11 november hebben we ook de toneeluitvoering van het Jaar van de Kreeft in Theater de Krocht. De aanvang is om 4 uh, uur smiddags. Dat is speciaal voor de mensen die niet thuis willen blijven, voor de kinderen die dus aan de deur komen voor snoep. Heel goed. En dan hebben we ook nog op, 11 november, of nee, sorry, op 13 november het jubileumconcert van de Furies in Theater de Krocht. En de aanvang is daarvan om 8 uur. Nou, verder hebben we op 16 november een uh, avond van het uh, op Oud-Zandvoort. Dat is in de Krocht. En dat gaat over Willem van Oranje vereerd of verguisd. En de avond zal gegeven worden, gepresenteerd worden door de burgemeester van Haarlem. En dan hebben we ook nog op 16 november de opening van de tentoonstelling van het Zandvoort Museum. We gaan naar Zandvoort. Nou, dat is minstens om 4 uur. En dat is heel erg leuk, want dat is allemaal nostalgie ten top. Want ja, het, mensen vinden dat gewoon leuk. Net zoals dat boek van, uh, van Hans Konijn. Mm -hmm. ook, ook nostalgie natuurlijk. Bestaat allemaal niet meer. Um, verder hebben we op 18 november natuurlijk de intocht van Sint-Nicolaas. Daar hebben we het er straks uitgebreid over gehad. En op 18 november is er ook een classic concert met Symfonieorkest Symfonieorkest in de protestantse kerk. En de aanvang is daar om drie uur s middags. En de entree is 5 euro. Op 22 november is een rijvaardigheidstraining van de rotarie op het skipark Zandvoort. En dat is om 1 uur smiddags. 9... Voor het goede doel? Voor het goede doel, ja dat staat er niet bij. Maar dat zal... een rijvaardigheidstraining is gewoon heel erg leuk om te doen. Uh, 29 november is de eerste regenboogborrel uh, van uh, Rosé aan Zee. En dat is bij XL. Nou, op 1 december is er een uh, avond van uh, de babbelwagen in Hotel Faber... met als thema Zandvoort Verleden en Heden. En dat zal dan deel uh, 20 zijn of zo. Dat is de Ton wordt het gegeven. Dat altijd erg leuk, iedere keer weer heel verschillend. De aanvang is 8 uur. Maar je moet je wel van tevoren opgeven... want het gaat om het aantal stoelen wat klaargezet wordt... en uh, de drankjes en dergelijke. En dat kan telefonisch op 06 en dan 1383-7000... Het telefoonnummer van Marcel? Dat is het telefoonnummer van Marcel Meijer. En je kan hem ook bellen thuis op 023-5719927. en dan 5719927. En je kunt ook mailen naar info En het is allemaal te zien op www.debobbelwagen.nl. Daar staat het allemaal in. En was het niet zo dat 1 december vol was en dat 7 december alleen nog beschikbaar is? Uh, daar heb ik nog niks over gehoord. Er staat ook niks op de uh, website. Maar er is op vrijdag 7 december is er nog een uitvoering en dat is in het Zandvoors museum en dat is om 8 uur s'avonds. avonds. Oké, dus dat, dat zou kunnen. Dat was weer de evenementenagenda. Nou, nou, nou. Ho, ho, ja, ho, ho, ho, ho. wil je nog meer vertellen? Ja, ik wil nog iets meer vertellen okay. want uh, ik heb natuurlijk nog meer hè. Um... Ja, ja, ja, hij, hij, ja. Kom dan. Waarom staat hier dan pagina 2 en er staat niks op? <laughs> ik moet scrollen naar beneden op. Nee, dat was het uh, allemaal 1 december. in uh, de babbelwagen, dat is toch allemaal heel erg leuk. Nou, en verder is het natuurlijk wachten op de vrijwilligersmanifestatie die gaat komen. Dan doe ik maar meteen eventjes een, uh, een berichtje erachteraan... voor uh, de vrijwilligers hier in Zandvoort. Want... Uh, u kunt nu nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2018 en VIP Zandvoort roept vrijwilligers of bewoners van Zandvoort op op een groep vrijwilligers of een organisatie te nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2018. U kunt dus CFM no nomineren, dat kan nog tot 12 november. Het thema van de Vrijwilligersprijs dit jaar is vrijwilliger onbetaalbaar gelukkig. Vrijwilligers in Zandvoort genieten van hun vrijwilligerswerk... en het heeft een toegevoegde waarde in hun leven. Nou, het is jouw leven en mijn leven, dat klopt helemaal erop. Het is onbetaald werk wat hun onbetaalbaar gelukkig maakt. Nou, VIP Zandvoort organiseert dus de vrijwilligersprijs... en de inwoners van Zandvoort kunnen dan stemmen op de genomineerde organisaties. Als je van mening bent dat een groep vrijwilligers... of een organisatie extra in een zonnetje gezet mag worden... extra aandacht nodig heeft of een extra plekje binnen het vrijwilligerswerk verdient... dan kunt u deze organisatie voorzien van onderbouwing aanmelden bij VIP Zandvoort. En dat kan op info-vip-zandvoort.nl. Het nomineren kan nog tot 12 november... en de vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op dinsdag 11 december... om half acht s'avonds in pluspunt Zandvoort. En waar je niet meer voor kan nomineren... maar het heeft wel plaatsgevonden, uiteraard de ondernemer van het jaar. En dat die verkiezing of de uitslag daarvan... vindt plaats op 15 november aanstaande in de haven. en daar zijn alle ondernemers van Sanford van harte welkom. En dan krijgen we ook te horen wie de prijs dit jaar gewonnen heeft. Maar daarover straks nog veel meer, toch Cor? Daar gaan we nog iets over vertellen, ja. Oké, okay, helemaal goed. Dat was hem even de evenementenagenda ook na te lezen op de ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je kan luisteren naar de radio. Van uh, collega Kort Dreier. De komende dagen voldoende te doen hier in Zalvoort. Dat was de evenementagenda. Straks veel meer uh, nieuwtjes. Rayno Shine draaiden we erachteraan. De single van uh, Five 5-star. Plaatje van dit moment nu. Hier is Dean Lewis en Be All Right. Ik en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 7 tot 9 gaan we ze weer draaien. De 40 beste plaat van Europa... uit de Eurobreakdown. Je hoort dat met Mike Bullet en Patrick van Buringen. En wie weet, deze plaat be ook wel. Ja, zo kregen we net een telefoontje... Cor, van een ja. uh, aantal collega's uit uh, Emmen. Ja, en die, uh, die vroegen of ze even... bij de studio langs konden komen om even te kijken... hoe wij het hier allemaal doen. Ja. En we zeiden van, nou, je bent welkom. Je kunt de deur daar binnen toe en het is open. En ze zitten nu aan tafel. En, nou, ik weet niet eens meer hoe ze heten. Uh... Ik ben Anton, dat is Rick. Anton ja. en nou van harte welkom in Zandvoort. Jullie ja, komen uit, uh, uit Emmen heb ik begrepen. Ja. ja, wij zitten daar bij de radio Simone FM, heet dat. En ja. uh, nou, dan, zenden we, dan uh, zenden we uit in Groningen en Drenthe. En we dachten, nou ja, weet je, als we dan toch een dagje Zandvoort pakken... Uh, we hoorden op de radio, want dat doe je dan, hè, als radiogrekie... Ja, ja. dan ga je een beetje zo'n bandscan ga je doen, dan ga je alles bij langs. Toen hoorden we CFM. Of nou ja, ja, als TFM. En toen dachten we, nou dat moeten we moeten even kijken waar dat zit. Dus jij met je app, een beetje kijken naar het ja. telefoonnummer, bellen ja, en zo. Gelijk de... bellen. En toen kreeg ik volgens mij kreeg ik jou aan de lijn of niet. Of ik nee, kreeg, mij, aan de, kreeg mij. jou aan de lijn. Ja. Oké, okay, ja, nou. En gelijk, gelijk mochten we langskomen, helemaal enthousiast. Dus nou ja, hier zijn we. Ja. En jullie uh, rijderstation heet uh, Simone FM. Ja. Waar komt Simone vandaan? Ik denk dat het een oud voorzitter, oprichter... Nee, dat, is een, dat is echt een goed verhaal. Ik denk dat de baas ook heel blij is als ik dit nu vertel. Maar dat is een uh, ex-verhaal van de baas. Dus, en hij, ja, hij kreeg zoveel nieuwe vrouwen op een gegeven moment... dat we dacht, dachten, nou ja, nu moet hij het misschien wel bij, uh, bij, bij deze naam houden... want anders blijft hij aan de gang. Ja, want jullie doen het uh, voor een, natuurlijk voor meer uh, plaatsen dan Emmen. Ja. Ja, Groningen en Drenthe. Groningen en Drenthe. Ja, hele ja. De hele provincie. De hele provincie. Het is uh, commercieel. Ja. Het is een commercieel station. Ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, ik zit even te kijken naar uh, jullie uh, programmering. Die heb ik natuurlijk even opgezocht. En, uh, oh, jee. Ik vind het op zich wel leuk, hè, want ja, je hebt Bert Vos. Nou, we hebben, wij hebben Albert-Jan Vos. Maar Bert Vos, dat is de baas. Dat, dat is de, de grote baas. baas. Ja. Ja. Dat is de grote baas. Ja. De Vos is los. Ja, ja, dat is een leuk programma voor Albert-Jan natuurlijk. Ja, inderdaad. <laughs> nou, dan, dan natuurlijk de, de beste zomermix. Uh, Maurits de Groot. Uh, de middagshow met Danny en Patrick. Danny en Patrick, ja zeker. Ja. En, um... Dan denk je, ja, waar is Anton dan? Ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Ja, ja die zit alleen op zaterdag af en toe. Ja, ja. maar jouw collega die doet alleen techniek. Die doet, die doet niet praten op de radio. Geen DJ. Rik, geen, doe jij ook praten op de radio? Doe ja, Ga even praten op de radio. Nee, nee, nee. nee. Hij, nee, hij nee, nee, nee. Bij jullie er niet bij en bij ons er niet bij. Nee, nee, nee, nee precies. Nee, dat blijkt. Ja, maar inderdaad, ja. alleen ja. techniek. En hoe lang bestaat dat uh, radiostation? Um, even kijken. Hoe lang is het nu al bezig? Volgens mij zijn we nu 20 jaar. Het is een, het is een jubileumjaar, hè. Dus, uh, dus we zijn super blij. Dus het is... Ja. Uh, is in de Jingles en... Engels, natuurlijk. Ja, ja. maar ik, weet je, ik heb het, ik zit er nu denk ik acht, negen jaar. Dus ik heb het niet vanaf het begin meegemaakt. Ik was in het begin nog Radio Simone. Toen zat je dat nog op de kabel en toen laat ik gewoon een FM-frequentie bij en zo. Ja, en nu dan twintig jaar al gewoon in de lucht. En ook op DAB of niet? DAB zit het ook op, Ja, zeker. Ja, DAB. Wat is het voordeel van DAB? Um, nou, dat het natuurlijk veel verder te ontvangen is. Volgens mij kun je nu, als je een DHB-radio hebt... kun je ons ook horen als je bijvoorbeeld bij Utrecht rijdt. Het zal hier denk ik een beetje storen. Maar bij Utrecht, Amersfoort en zo... Ja, je bent gewoon een half landelijke zender geworden ineens. En dat ja. is natuurlijk fantastisch. Ja, we zijn ermee bezig om dat ons ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dan, uh, we hebben wij... het al gehad, maar dat was uh, experimenteel. Oh. Ja, het is wel geslaagd trouwens. Ja, maar, uh... ja nee, maar het is, weet je wat het is? Nu moeten we iedereen nog overhalen om zo'n radio te kopen. Ja, nou, het zitten vaak in autoradio's, die, die hebben dat wel. Maar ja, nieuw, we nieuw, dat nieuwere niet... auto's, tuurlijk. Ja, ja. Maar ja, goed, weet je, zolang je radio nog werkt, waarom zou je een nieuwe radio kopen? Ja, zo is ja. het toch? Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Kun je je telefoon nog uh, via de livestream aansluiten en ja. dan uh, via Bluetooth op je telefoon? Wij, wij moeten zo nog even ergens iets eten, dus heb je nog tips? Waar kunnen we het beste eten? Of is dat ja, wat mag je mag je niet zeggen het, op de radio? Ja, natuurlijk mag dat. Maar, wat wil je eten? Um, nou, goed, sushi. Ik ben, ben jij van sushi? ik ben Nee, niet... nee, hè? Nee, nee, nee, geen, geen sushi? sushi. Is nee. het anders dan sushi? Nou, dan wil ik je de drie aapjes aanraden in de Halterstraat. Oké, okay. dat is aan het strand ook of niet? Nee, ja, je kunt ook op het strand eten. Ja? Dat, als je dat wil, natuurlijk uit Emmen. Dus ja, ik, naar we zijn de, niet gewend natuurlijk. Nou, we zullen ze naartoe sturen. Ja, je hebt heel veel mogelijkheden. We <laughs> hebben een stuk of uh, zes, zeven strandtenten nog. Uh, die uh, zijn jaar rond de doen zijn ze altijd open. En uh, dan zou je bijvoorbeeld naar de haven van Zandvoort kunnen gaan. Maar je kunt ook naar Club Nautique gaan. Of naar Talassa. Of naar Talassa. Talassa is echt een uh, typische visrestaurant. Uh, ook heel lekker eten daar. Oh ja. en, uh, Volgens mij de haven, die zit toch als je trapje naar beneden gaat. Ja, ja luister, luister, luister, luister, luister. We net, daar we hebben we geluncht. Ja. Ja. ja, een leuk dorp. Leuk. Maar als je dan uh, verder naar rechts loopt... dan heb je uh, bij dat grote flatgebouw... dat is het Palace Hotel, voormalig hotel. Ja, daar woonden ook wel mensen. Nou, dan heb je daar schuin rechts uh, achter heb je daar Talassa. Het oh, ja. is echt een typisch Zandvoortse uh, visrestaurant. Ja, ja, Op dan, dan, uh, dan moeten we daar straks maar eens even naartoe gaan, Rick. We zijn eruit. Ja. Ja, leuk. Of uh, Beats Club 5. Kan ook nog. Ja, kan ook nog. We gaan alles bij langs. Bij ja. de ja. Dames en heren, we sturen de rekening voor de reclame. Ja. ja. Dus... Uh... Nee, leuk dat jullie even langs waren ja, gekomen. Als zeker. wij een keertje in de buurt zijn bij Emmen, dan, uh, dan doen wij hetzelfde. La, laat het weten. Ik doe dat ook altijd. namelijk. Ja, hè? ja vinden we het mooi. En het is gewoon heel leuk. En uh, ik vind het uh, leuk dat, uh, ja, dat het ineens onverwachts is. Ja, toch? Ja. Wij houden van onverwachts. Ja, weet je wat is. het leuk is? Mijn achternaam komt het meeste in uh, Emmen voor. Oh ja? Is echt waar. Harms. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja dat zal. Ja, Eddie, ik ken nog een Eddie. Eddie Harms. Komt Kijk, dat bedoel ik. Dat ja. bedoel ik. Ja, joh, ik was toch op Helgeland uh, twee jaar geleden. In, en dan sta ik daar in een lift. En dan staat iemand met een bedrijfskleiding aan. Erg Harms. Erg Harms ja. ook nog. <laughs> Stuur ik jou die foto nog. Ja, mooi hè. <laughs> ja, lijkt niet op je. Hé, hey, ik wens jullie heel veel <laughs> plezier nog uh, vanavond. Ja. Missal voor het even lekker eten. Ja, komt goed. Ja, en als je dan een biertje wil drinken, dan uh, moet je naar café 4, want daar zitten wij. Ha, ja, vanavond? Ja. Nou, wie weet, jij moet er nog wel weer helemaal terug natuurlijk, maar... Ja, moeten niet te veel drinken. Nee, nee, eentje mag. Eentje. eentje mag. Ja, of eentje <laughs> helemaal niet. en Eentje wel. Ja. Eentje. ja, dat kan ook. Bob. Bob. Nee, ja, leuk dat we even mochten kijken. Bedankt. Ja. Nou, graag gedaan. Heel veel plezier, mannen. Ja. En wij gaan weer een lekkere muziek draaien en straks uh, uiteraard om kwart over vier hebben we collega Jaap Koper... Ja, de petitie die er is gestart. Formule 1 op Zandvoort. Het nou, gaat spannend worden. Daarover hoor je straks veel meer in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst deze van Christopher Cross. waarschijnlijk nog wel van de hit uh, Zeling. Maar ook dit uh, was een grote hit van um, joh, de All Rights, inderdaad, Christopher Cross. Het is uh, bijna vijf minuten voor uh, vier uur. We hadden het net over het ondernemerschala. Ja, want well, er is een uitnodiging voor alle Zandvoortse ondernemers... en uh, die worden door de organisatie van de One... On... Oh, het staat hier verkeerd geprint erop. Er zat Mers. Wat dat is ondernemersprijs. Uh, uitgenodigd voor het jaarlijkse ondernemersgala op 15 november in de haven van Zandvoort. En de inloop is vanaf uh, half acht en de startofficiële programma dat is dan half negen. Nou, vanwege de toenemende belangstelling is dit jaar de hele haven van Zandvoort beschikbaar. En de vraag is natuurlijk, wie gaat er dit jaar met het trofee van het Haringmeisje vandoor? Nou, uh, we hebben dan... Uh... Tasty Corner, we hebben de Zemermin... ...Vis Snacks, we hebben Shanna's... ...we hebben de IJzerhandel Zandvoort BV... ...Robin Molenaar, dat is dus terug in de tijd... Hè? ...en dan uh, 2012 het Plein Fastfood... ...2011 Loulan Hardy... ...2010 Fleur Kaashoek... ...en 2009 Greven Makelaardij... En wie wordt het dan 2018? Nou, dat is de vraag. Nou, de, Ik heb geen idee. De stemming is inmiddels al gesloten en de winnaar zal 15 november bekend worden gemaakt. En het schema voor die avond is dus dat het netwerk Borrel, dat is vooraf, dat is dus half acht tot half negen. Hoofdprogramma van half negen tot tien en de feestelijke afsluiting, en dat is het leukste, dat is dan vanaf tien tot en met half twaalf. En de dresscode is feestelijk chic. Okay. Dus een korte broek erop, mag je niet komen. Nee, ga ik ook niet doen. Ik het weer? De, dat is in de haven van Zandvoort op 15 november. Het ondernemerschala van dit jaar. Met uiteraard de winnaar die dan bekendgemaakt gaat worden. Wie wint die mooie prijs? De ondernemer van het jaar 2018 hier in Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. We zijn dadelijk nog één uurtje bij je terug. Met Zandvoort op zaterdag. En The Prisoner of Love nu.